2 uur. NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag. Op de kaartjes van de uitslag van het referendum... is het heel goed te zien. Het noorden volledig rood gekleurd. Het rood van nee. Het noorden als epicentrum van het verzet tegen de WIF. De aftapwet van oudsher weer barstige links rebels. En tegenwoordig boos om het gas in de kapotte huizen. Maar wat heeft dat nou met die wet en de inlichtingendiensten te maken? We onderzoeken het in één van dagen. We beginnen na het NOS-journaal. Hier is Lieselot Thomassen. Rotterdam krijgt waarschijnlijk een brede coalitie... bestaande uit Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en een linkse partij. Morgen worden er één of meer verkenners aangewezen. Vandaag was er een eerste gesprek tussen de fractieleiders... met als eerste doel de verhoudingen weer te normaliseren... na een harde verkiezingscampagne. Lijsttrekker Joost Eertmans van Leefbaar Rotterdam... die veruit de grootste bleef, ziet genoeg mogelijkheden... om een breed bestuur met een ruime meerderheid te vormen. Dat zie ik zeker, want deze stad uh, is, is, is erg goed in, in, in uh, veerkracht tonen... en uh, met elkaar uh, een, een, een degelijk bestuur te vormen. Dat hebben we altijd gedaan in moeilijke tijden uh, die we hebben gekend. We hebben ook wel afgesproken geen haast te maken. Er is geen, uh, een, helemaal geen reden voor, uh, voor overhaast. Uh, dus, dus alles uh, step by step, rustig aan, maar wel uh, constructief. In de Tweede Kamer heeft een man geprobeerd zelfmoord te plegen. De man had zich met een kort of een ander voorwerp vastgemaakt... aan de publieke tribune en sprong naar beneden. Het gaat om een man van 65 uit Groenlo. Hij is gewond geraakt, maar hoe het met hem gaat is niet bekend. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Kamerleden die het zagen gebeuren zijn erg aangeslagen. Zo ook Kamervoorzitter Ariep. Natuurlijk is het, het heeft het een impact als, als zoiets gebeurt. Dus daar kom ik net ook vandaan. Maar het gaat goed, gelukkig. In de Tweede Kamer was een debat bezig over de georganiseerde misdaad. Dat is stilgelegd. Een van de verdachten van de vergismoord op Jordi Latouma Hina is vrijgelaten. De man werd door het OM als een van de schutters gezien. Maar volgens de rechtbank is daarvoor niet genoeg bewijs. Tegen de man werd eerder deze maand 30 jaar cel geëist. Er komen waarschijnlijk toch geen Amerikaanse importheffingen voor staal en aluminium uit de EU. Eurocommissaris Malmström heeft dat gezegd. Ze heeft ervoor gelobbyd in Washington en volgens haar gaat de Amerikaanse minister van Economische Zaken er bij president Trump op aandringen om voor de EU een uitzondering te maken.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 Duizenden Fransen staken uit onvrede over het beleid van president Macron. De acties treffen onder meer de spoorwegen, de luchtverkeersleiding, de gezondheidszorg en het ambtenarenapparaat. Ook worden scholen bezet door leerlingen. Verder zijn er in 140 steden demonstraties tegen de hervormingsplannen van Macron, die streeft naar een meer flexibele arbeidsmarkt...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 Veer, veel bewolking en in het zuiden wat regen of motregen. Geleidelijk overal droog en af en toe zon. En het is een graad of acht vanmiddag. Ook morgen bewolkt met in de loop van de dag af en toe zon. Maar aan zee kan het licht gaan regenen en het wordt dan een graad of 10. Liselot, dankjewel voor verkeersinformatie naar Weinand Zwaan. We zien wat vertraging in het zuiden op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Geert Ruidenberg en Nieuwendijk. 7 kilometer file met drie kwartier vertraging. Toch moet dat wel afnemen. Er gebeurde namelijk een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Wezep en het Harde 4 kilometer. Met daar 10 minuten op onthoudt.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 Het noorden kleurt wel vaker rood, want links of woedend. En nu dus weer uit verzet tegen de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Waarom vinden ze die in het noorden nou slechter dan in de rest van Nederland? Gaat het straks over. En misschien hebt u ze al gezien, die squishies, Japanse knijppoppetjes zijn. Dat die je kunt sparen, de nieuwste rage op het schoolplein. Straks terug naar 1996, de Flippo. In de zakken van Smith zitten fantastisch nieuwspel. Flippo. er zijn wel honderd verschillende Flippos die je gratis kunt. Nou, Hans Zandvliet die bedacht ze in der tijd en werd Flippo koning. Hij vertelt straks wat het hem bracht. En in feite op, fi op fictie gaan we op zoek naar Loes... die van een PVV-kiezer een GroenLinks-kiezer weet te maken. Gisteren kreeg ik een berichtje van Loes. een van onze campagneleiders in het land. Loes! Loes! Loes. Ik ga een stukje voorlezen van het bericht. En wij waren allang blij dat we ze konden overtuigen... dat stemmen belangrijk is. Maar dat ze nu op ons wilden gaan stemmen... Dat maakt het helemaal mooi. Nou, ik hoop dat Lammert Loes tegen drieën daadwerkelijk aan ons kan voorstellen. Maar eerst de noordelijke weerzin tegen de WIF. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Voor het daarover gaan hebben de actualiteit. Politiek commentator Remco Teulings is hier. Ja. Remco, ja, in Den Haag het nieuws natuurlijk. Die man die van de publieke tribune is uh, gesprongen. Grote schrik daar neem ik aan bij de Kamerleden, de medewerkers, de journalisten. Ja, iedereen was in shock als je de beelden ook ja. ziet Zie je Arno Rutte van de VVD achter het spreekstoel staan en die, uh, die, die, die schrikt zich een ongeluk. Het is natuurlijk uh, verschrikkelijk als je dat voor, voor je ziet gebeuren. Die man probeerde zich namelijk uh, te verhangen met een riem of een koord aan de publieke tribune. Uh, dus ja, je, ja, je schrik je natuurlijk helemaal uh, het leplazer Het is verschrikkelijk. En vraagt ja, zich ook af, hoe, hoe kan dit gebeuren? Ja, ja De, de, de algemene Dagblad brengt nu het bericht... dat uh, de, de man een, een actie, een daad wilde stellen... voor uh, mensen die medicinale cannabis gebruiken. Uh, die worden te veel gecriminaliseerd, vindt hij. Dat heeft hij in een boodschap uh, achtergelaten op Facebook. Dus hij heeft zijn actie uh, aangekondigd. Hij, uh, hij is inmiddels afgevoerd uh, naar het ziekenhuis... en hij is, schijnt buiten levensgevaar uh, te zijn. Maar uh, ja, het is natuurlijk een buitengewoon uh, treurig uh, gebeurtenis. Oké, okay, we gaan verder met het referentie. Toen die action kwam, waren we eigenlijk allemaal heel erg blij, verrast. Omdat we dachten inderdaad dat de voorstemmer toch wel de overhand zou hebben. En nu lijkt het gewoon de andere kant op te gaan. Het is echt ongelooflijk. Ja, ongelooflijk dus, dat vond een van de initiatiefnemers van dat WIF-referendum, Marloe Gijssen. Toen ze ontdekte dat de tegenstanders, lammert van die WIF-wet, in de meerderheid bleken. Ja, het was voor de meesten echt een verrassing, want de peilingen zaten er toch naast. Luister even wat onze aanstaande collega Joost Vullings daar vanmorgen over zei. Dit is wel een, wel een verrassing. En als je naar de opiniepeilingen kijkt, die, uh, die wees toch eigenlijk altijd dat 60% van de Nederlanders voor was. Ja, toch even checken of dat klopt. Nou, luister maar even terug naar een oude uitzending van onszelf. We hebben drie weken geleden een peiling gedaan. We hebben hem nu weer gedaan. En we zien dat uh, de voorstanders verder uitlopen. 53% van de mensen in onze peiling. Van de mensen, zegt Kreeft bij. Die dus zeggen dat ze morgen gaan stemmen. Waarschijnlijk gaan stemmen. Uh, bij het referendum. Die is van plan om voor de wet op die inlichting en veiligheidsdiensten te stemmen. Nou, dat pakt het dus anders uit. De initiatiefnemers van het referendum. Die mogen trouwens uh, vooral de mensen in de noordelijke provincies bedanken. Hè, want vooral daar stemden mensen tegen die wet inlichting en veiligheidsdiensten. Ja, absoluut. Er waren daar weliswaar niet overal gemeenteraadsverkiezingen... maar de Noordlingen lieten wel weten... dat ze deze nieuwe wet niet zien zitten. De tegenstanders van de inlichtingenwet... lijken het referendum daarover nip te hebben gewonnen. Met ruim 80 procent van de stemmen geteld... staan ze op bijna 49 procent... tegen iets meer dan 47 procent voor de voorstanders vooral in het noorden van het land, is tegen de wet gestemd. Ja, Lammert, dankjewel. Uh, goedemiddag ook Gijs Rademaker van het Eén Vandaag Opiniepanel. Ja, goedemiddag. Peilingen, we hoorden <laughs> ja. het net al even. Uh, wij deden er dus aan mee. Wat is er gebeurd, denk jij? Ja, we deden er dus aan mee. Uh, we peilen inderdaad gewoon uh, natuurlijk zo'n zo belangrijk evenement... Als, de, uh, als, als, als het referendum peilen we. En ja, er is de laatste dagen nogal veel gebeurd. Die peiling, die, is, die sloot ongeveer... de peiling van Ipsos en Eén Vandaag hebben we het over. Die sloot uh, maandag. En uh, maandag in de loop van de dag. En ja, daarna is er nogal wat gebeurd. Het, het was ook niet alleen onze peiling, hè? want anders zou ik nog zeer onzeker naar mezelf gaan kijken. Nee, uh, ook peilingen van andere grote pijlers, zoals bijvoorbeeld Kantar en INO, uh, twee andere grote pijlers. Ook die wezen op het uitlopen van de voorstanders. Ja, wat is er gebeurd? Veel in die laatste 24 tot 48 uur. We zagen sowieso dat 13% procent van de mensen nog twijfelden. En uh, ja, we hebben. Uh, uh, de afgelopen uren hebben mensen gevraagd wat ze nou die laatste dagen gedaan hebben... en welke argumenten mensen nou overgehaald hebben. We zien bijvoorbeeld een paar procent van de mensen... een paar procent lijkt weinig, maar dat is nogal veel... die, uh, die, die van voor naar tegen zijn geswitcht in de laatste dagen. En als we kijken wat ze dan heeft beïnvloed... dan noemen mensen gewoon uit zichzelf dit. De arrogante houding van Rutte en het kabinet... is een hele belangrijke factor die genoemd wordt. Ik denk dan een beetje aan het kantklossen... wat bijvoorbeeld in één Vandaag voorbij kwam. Um, Zondag met Lubach wordt veel genoemd. Uh, sommigen noemen het debat waar Rutte ook zat in Nieuwsuur. Anderen zeggen um, uh, het woord Facebook komt, uh, komt voorbij. Het zijn dit soort elementen. En laten we heel eerlijk zijn... Um, het echte media-offensief en het campagneoffensief wat zich richtte op het referendum... dat kwam eigenlijk pas de laatste twee dagen op gang. Daarvoor... Ging het gewoon over de gemeenteraadsverkiezingen? En de maanden daarvoor ging het nauwelijks over het referendum. Nee. Je bedoelt dus, van, vanuit het kabinet? Vanuit het kabinet? Ja. De, nee, ik bedoel mm -hmm. de campagne van de partijen zelf. Uh, maar ook de media-aandacht daarvoor. De grote debatten. De echte discussies op de in de grote programma's. Denk aan zondag met Lubach. Denk aan Eén vandaag. Denk aan het NOS-verhaal. kwamen pas de laatste 48 uur. Ja, maar goed, die stemmetjes met de flyers uh, in de stad. die kwam ik natuurlijk weken geleden altijd. Over het referendum ja, ja, of over de gemeenteraadsverkiezingen? Ja, hem, nou ja, ik ja. denk dat dat een stemmetje flyers zich, eh, zich niet echt kan verhouden tot het mediageweld van de laatste dagen. En heel veel mensen hebben toen de grote argumenten uh, uh, denk ik gehoord. En zijn toen hun beslissing gaan nemen. Even voor de record. Radio 1 vandaag hebben we het er drie weken geleden al eerst het debat aan uh, gewijd. Dus uh, toen, toen kwam het al een beetje mm -hmm. op gang. Ja. En ik denk wat ook wel uh, belangrijk is dat er uh, ondanks het feit dat er uh, een, een ruimere meerderheid voor leek te zijn er is natuurlijk ook wel een substantieel deel tegen geweest uh, in de periode dat het mediageweld inderdaad nog niet zo groot was. Dus er was wel iets om op te bouwen voor, de, uh, voor het, het tegenkamp, om het zo maar te zeggen. Ja, we hebben, hebben, even voor de record, uh, um, want je, je liet het net horen, 53 procent voor dat zit nog binnen de marge. Waar ik van baal, is dat we die tegenstemmers hebben onderschat. En dat heeft ook iets te maken met opkomst. Die opkomst is ongelooflijk lastig... omdat het een combinatie is van gemeenteraadsverkiezingen... plus referendum. En dan had je ook nog een groot deel van de gemeente waar niet eens verkiezingen werden gehaald. Nou, bijvoorbeeld in het noorden. Uh, verslaggever Harm van Attenveld is naar Veendam gegaan. Daar stemde 56% tegen de Wif en maar 40% voor. Ik ben de Vendam. Veendam. Dit is de verberensteen. Veenkoloniaal museum zien ja, we aan de, ja, de ene kant. En dit is die centrum. Overdekt winkelcentrum. Ja. En wij staan in de regen. Ja, wij staan in de regen. We nu kijken naar de kaart van Nederland. Hoe is er gestemd voor de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten? En dan zien we dat Noord-Nederland massaal nee heeft gezegd. Ik heb uh, ook tegen gestemd voor die ene papier. Waarom? Uh, dat hoeft niet iedereen te weten wat ik allemaal op uh, internet zet. weet ik veel op uh, PV heb. PV is PV vind ik. Dus uh, ja, als iemand aan mijn telefoon wil kijken wat er allemaal gebeurd wordt, daar heb ik geen zin in. Ik denk uh, ook door de behandeling uh, uiteindelijk van het aardbevingengebied... is ervoor dat, uh, dat, dat het noorden heel wantrouwend is, ja. Naar de regering toe. Alles wat uit Den Haag komt, wordt met wantrouwen bekeken hier. Oh, okay. ja. ik, ik denk het wel, ja. ja. Maar uh, op mijn werk uh, was ook het grote deel tegen. Ik zit in de medische hoek en je medische gegevens... Die, uh, daar kunnen ze ook zomaar bij komen. En dat is niet uh, fijn, denk ik groep scholieren komt voorbij. Dit is de Kerkstraat. De regen druppelt hier langs leegstanden, winkelgebouwen. Wel een glimmend filiaal van Lidl. En hier een uh, groot bred van gemeentebelangen Veendam. Kiezels bedankt. Dit is de grote winnaar van de verkiezingen van gisteravond. En hier een meneer aan het lunchwandelen. Paraplu boven het hoofd gestoken. Ik heb tegen gestemd. Ook tegen? Ook tegen, ja. ja. Mijn... Uh... De uh, overtuiging daarin is uh, het wantrouwen wat ik heb uh, in de huidige coalitie in Den Haag. Uh... En die zijn ook een protest, hè? Ja, zeker. Ja. Ik denk dat uh, ons, ons uh, probleem met, met de gasvelden, uh, ook dat wantrouwen in de in Haagse politiek natuurlijk uh, wel voedt. Dat het allemaal zo lang duurt voordat, uh, voordat de burgers uh, gehoord worden en voordat er daadwerkelijk uh, ook wat aangedaan wordt. Ja, dus dat, ja, ik, denk dat, ik denk dat ik dat wantrouwen dat, dat veel mensen dat met mij zullen delen in, in de Haagse politiek. En nu, heeft u gestemd gisteren? Ja. Ook voor het referendum? Ook voor het referendum, ja. Maar tegen. We, wij vinden het toch niks. We willen ons uh, nou, gegevens eigenlijk gewoon, uh, allemaal wel een beetje privé houden. Hier zijn we toch nog wel wat, uh, wat stug. Een spug betekent uh, tegen het delen van gegevens ja, ja, met buitenlandse inlichtingendiensten. Ja, ja. We houden het nogal gauw, liefst af, afgesloten, zeg maar. Afgesloten houden, ja, ja gewoon Zo, man, uh, wat zelf, uh, wat moet iemand anders met mijn gegevens, hè? dat is ja, voor wat mij. Een, ja, ja. ja. ja. ja. Als, als een Groninger niks kwijt wil, dat dan dat wil die niks kwijt. <laughs> ja, sorry. Dus dat ik dit heb losgekregen, dat is al heel wat. Ja, ja. ja. Ik ben dan verhuisd naar Breda. Heeft het geholpen? Ja, voor mij wel. Ja. <laughs> voor mij wel. Ik wil niet meer terug. Hier is alles wat, wat geslotener. Mensen houden heel veel voor zichzelf. Uh, en en ja. dat speelt dan mee? bij Dat, speelt... dat stemmen over zo'n ja, wet? dat weet ik wel zeker. Ja. Ja, bij, hun, ja. bij hun is het daarvan? van, nou, waarom mogen ze dat niet hebben? Wat maakt mij dat nou uit? En wij denken van, ja, wat doe je ermee? Ja, ze zijn wat stug en wat wantrouwend daar in het noorden, zeggen ze zelf in Vredam. Gijs, dat zijn ook geluiden die jij in jouw onderzoeken terugziet? Jazeker, kijk, deze wet die gaat natuurlijk over overheidsvertrouwen. En het vertrouwen in provincies als Groningen en Friesland is gewoon laag. In Groningen komt dat natuurlijk door het gas. In Friesland en Groningen komt het ook door de afstand. Je hoort dat veel en ja dat is diep geworteld. Dat zie je ook aan de politieke kleur van die provincies de afgelopen jaren. Um, en dat zie je dus ook terug in deze, deze uitslag. En Remco, dan ligt er ja. toch een enorme taak voor politiek Den Haag om die, die kloof tussen het Noorden en het Haagse te dichten. Ja, maar dat, daar, daarover breken zich al het hoofd sinds al die gasdebatten. Dat is niet uh, sinds uh, vandaag of gisteren. Uh, op dat moment was het al uh, een kwestie van ja, hoe gaan we dat vertrouwen... met die noordelijke provincies ooit weer uh, herstellen. Uh, maar het, het is niet alleen een kloof met het Noorden. Als je kijkt dat, uh, we dat deze wet oorspronkelijk in de Kamer... vorig jaar is aangenomen met ruim twee derde meerderheid... en dat nu blijkt dat de, de hele Nederlandse volk als geheel... eigenlijk voor de helft tegen is. Ja, dan zie je dat daar sowieso een kloof uh, tussen zit. Dat toont volgens mij ook direct het nut van referenda aan trouwens. Maar dat is weer een ander verhaal. Nou ja, een referenda wordt vaak gezegd... wordt gebruikt als sowieso een mogelijkheid om te laten zien... dat je het tegen bent, überhaupt. Ja. Ja. Uh, het, het, het gaat er ook over in een aantal gemeenten... er waren dus geen gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Mensen gingen toch naar de stembus uh, om tegen de WIF te stemmen. Ja. Blijkbaar is die motivatie daar heel erg groot geweest. Of, dat las ik ook nog in stukjes uit de kranten in het Noorden... mensen die dachten dat ze op een gemeenteraadspartij konden stemmen dat dat niet kon en werden toen een beetje boos. Oh dat, nou, tegen nou, dan. Dat, dat, <laughs> zou wel, dat zou wel wat ver gaan, dat dat een uh, grote factor is mm. geweest. Maar ik denk dat het eerste wat je zegt dat dat klopt... Um, ...wat je ziet is dat voor tegenstanders er wel een incentive was... was ...om naar zo'n verkiezing te gaan. En, en um, daardoor zie je dat, dat, dat, uh, dat gemeentes waar niet uh, gemeenteraadsverkiezingen waren... ...zie je echt vaak, ik heb, ik heb er een heleboel uh, vergeleken vanochtend... ...zie je immense verschillen, echt zo 10, 20 procent... ...tussen voor- en tegenstemmen. Zodra er wel gemeenteraadsverkiezingen zijn... dan is het verschil maar 1 of 2 procent. Dus dat is echt een heel, uh, hele belangrijke reden... waarom je ziet dat er uh, massaal tegen is gestemd. Ja, wat zeggen ze er in Den Haag over, Remco? Uh, in Den Haag uh, wordt er tot nu toe heel terughoudend uh, gereageerd. Ik hoorde Siban Buurman gisteren... Ja, dus, uh, het kabinet is nu aan zet. Nou, een paar maanden geleden klonk hij nog een stuk stoerder. Toen was het van, oh, we trekken er niks van aan... en uh, we moeten er allemaal niks van hebben. Die toon is dus echt gematigd. Ook Gert-Jan Segers die drukte zich op, uh, op diezelfde manier uit. Ja, ik denk en dus ze toch een beetje uh, geschrokken zijn... van het feit dat de termers toch hebben gewonnen. Uh, als je kijkt ook naar wat er allemaal de laatste dagen is gebeurd... we hadden het net nog over het Facebook-schandaal bijvoorbeeld. Uh, de Cambridge Analytics, dat bedrijf... wat miljoenen uh, aangegevens uh, gegevens van miljoenen mensen heeft gebruikt... voor allerlei onderzoek. Uh, mensen proberen te manipuleren. Dat uh, mensen dan zien mensen van, worden, oh, zoiets van kan eerst, er gebeuren. Ja, precies, zo mm -hmm. kwetsbaar ben ik dus online. Uh, mm -hmm. We hebben een, een, een veel bekeken uit de van Arjen Lubach gezien... waarin hij aandoodde dat mensen van het kabinet... gewoon uh, fout Informatie aan het verspreiden waren. En we hadden natuurlijk het interview van onze collega Mark Belenfant met Mark Rutte afgelopen maandag. waarin Rutte het woord kantklossen gebruikte als een ook soort leuk, van. Net als ja, ook leuk dat het referenda. Leuk, referenda. Ja. Hij bedoelde het weliswaar niet zo, zei hij achteraf. maar uh, toen was het al te laat. en ik denk dat de tegenkomt toch echt wel een soort van kantklosbonus heeft gekregen. Ja, nou, vraag is nu wat het kabinet gaat doen met deze uitslag. Uh, als die helemaal uitgekristalliseerd is. En ons verslaggever Albert Bos die vroeg de verantwoordelijk minister, Olangren. wat nu de volgende stap is. Ja, dat, dat heroverwegen betekent dat je uh, moet kijken naar, uh, naar de uitslag. Uh, het nee in dit geval. Uh, en een, uh, een afweging moet maken als kabinet... Uh, wat je met die uitslag uh, gaat doen. ligt dicht bij elkaar, dus kunt u ook zeggen... ja, de groeten bekijken, het maar. Nou, het ligt heel dicht bij elkaar. Uh, ik vind uh, dat je iedere uitslag uh, serieus moet nemen. Dit uh, lijkt een, een nee te worden. Uh, dus dat, uh, dat is één, hè, want het is het nee dat ook noopt tot de heroverweging. Uh, het is ook een uitslag uh, die laat zien uh, uh, verdeeldheid. Hè, dus uh, een, een overwinning voor nee. Uh, ook voor sommige mensen die uh, voor hebben gestemd. Uh, dus ja, dat zullen we moeten wegen. Maar is het een optie dat u de wet laat zoals het is? Nou, ik wil helemaal niet vooruitlopen op de zaken. Maar dat is ook niet vooruitlopen, dat is gewoon, is het een optie? Nee, nee, nee maar dat, dat, vooruitlopen betekent dat ik nu al op opties inga. Uh, dat lijkt me niet zorgvuldig. Zorgvuldig is om de definitieve uitslag af te wachten... dan in het kabinet uh, de, de weging te maken... en daarna uh, met de Kamer uh, daarover in debat te gaan. Toch hebben toch ook heel veel mensen voor gestemd. Hoe ja. kunt u daar nou uiting aan geven? Ja, ja u zegt het... Uh, op dit moment hè, zit er weinig uh, marge tussen. Uh, dat is uiteindelijk voor uh, de uitkomst... Uh, voor de uitkomst wordt alleen maar bepaald die door, de, door de, degene die de meeste stemmen heeft gehad. Uh, dat is de tegenstemmen. Dat leidt dus tot de heroverweging. Maar natuurlijk is het ook relevant dat er ook heel veel mensen uh, voor hebben gestemd. Dus we moeten kijken in de heroverweging hoe we daar op een goede manier uitdrukking aan kunnen geven. Ziet u mogelijkheden? Ik zie altijd mogelijkheden. Maar heeft u die ook apparaat? Of? Nou ja, we hebben, ik bedoel, iedereen zal altijd zich goed voorbereiden en nadenken over opties. Maar ik kan daar nu niet op vooruit lopen. Maar u weet het... al wat de volgende stap wordt? Uh, nee, ik wil er niet op vooruit lopen. Laat het wel blijken. Maar... Uh, ik, ik, uh, na volgende week donderdag, als we een definitieve uitslag hebben, dan is het tijd voor een volgende stap. Uh, maar daar kan ik u nu nog niks over zeggen. Minister Ollenkrunt van Binnenlandse Zaken. Ja, Remco, zie jij dat de coalitie nu al naar argumenten zoekt om die WIF toch op de een of andere manier door te kunnen voeren? Nou, wat, wat vanochtend gebeurde op Twitter was wel opmerkelijk. Want Kees Verhoeven van D66, Kamerlid, uh, bekend van de draai, zal ik maar zeggen, voor, uh, voor de verkiezingen tegen deze wet, waarin je ook een hele. Tegen de, lijst, de sleepwet? Tegen en deze sleepwet. Hij uh, droeg een hele de... lijst aan waren aan, maar volgens mij ook die echt wel houtsneden. Na de verkiezingen, of na, na het nieuwe kabinet... dat het kabinet was geïnstalleerd, was hij in één keer voor... en zei die stem maar maar voor, we gaan hem aanpassen en evalueren. Die stuurde vanochtend even ineens een tweet van... ja, de meerderheid komt niet boven de 50% uit... vanwege de blanco stemmen, dus die, die meerderheid is niet geldig. Heel warrig verhaal. Uh, beetje sneu, want het, het klopt gewoon niet. De kiesraad heeft gewoon gezegd van jongens, de uh, meeste stemmen gelden. Um, ja, dus als dat, als dat de strategie is, dan is het tot falend gedoemd. Het kabinet zal echt wel met een serieuze reactie moeten komen. Ja, we gaan het zien. Dank jullie beiden: Gijs Rademaker en uh, Remco Teulings. Remco jou spreken we later nog. Ja. Vanavond uh, bij onze collega's op TV op NPO 1 om kwart over zes ook meer over het referendum over de WIF. Ik heb heel lang getwijfeld of ik dit wel moet doen. Of heel lang, sinds of alsof ik er maanden dat is ook niet zo. En um, het gaat gewoon niet goed met me. <laughs> en ik voel me gewoon kloten. En um, daar rust een enorme taboe op in de maatschappij. En we durven daar niet over te praten met z'n allen. Ja, Q-music-dj Stefan Bouwman. Die had onlangs een coming-out. Live op de radio vertelde hij over zijn depressie. Eerder gingen celebrities als Prince Harry, Lady Gaga, Mike Baudet... Sophie van Enk, J.K. Rowling hem al voor... spraken publiekelijk over hun psychische kwetsbaarheid. Toch blijft dat in een hoop beroepssectoren nog uh, een flink taboe. Bij de politie bijvoorbeeld. En hoog tijd om dat te doorbreken. Daarom is politieagent Erik van Dommelen hier. Vandaag onze optimist. Goedemiddag. Dank van harte welkom. Fijn Dank dat je, je, je bent. Zeg, jij kreeg de kamp met een fikse burn. Ja. Hoe begon dat? Hoe merkte je dat het niet goed ging? Ja, het begint, het begint met hele kleine dingen. Weet je? Het begint met uh, hoofdpijn, uh, slecht slapen, uh, pijn in je rug. Weet je? Terwijl je bijvoorbeeld geen stenen schoudt, weet je, Dat soort dingen. Het zijn vaak lage rugklachten. En, uh, je merkt dat je lontje wat uh, korter wordt. En, uh, je merkt dan aan eetgedrag. Hè? Bijvoorbeeld ja, in plaats van uh, de boterham en pinnenkaas uh, ga je voor de, de broodje croquette en dat soort dingen. Je ziet dat, er, dat je gedrag gaat afwijken. En, en wat dacht uh... je dat er aan de hand was? Nou, ik, ik wil er helemaal nergens aan denken, uh, Want had ik toen, uh, kijk, we spreken over bijna acht jaar geleden, weet je, Als, uh, toen was die tijd heel anders en toen, toen had je dit soort dingen niet. Hè? Toen voor mij, ik weet niet eens of het wel bestond. En uh, ja, ik was heel veel met bezig, of met dat. Want ik was in Rotterdam, hè, daar ben ik nog steeds. En ik, ik weet in Rotterdam op straat. En ik wil natuurlijk uh, die gasten achterna. vent. Ja, natuurlijk. Ja. Nee, maar dat was echt zo. En dat heb ik al heel vaak gezegd. Het enige waar ik in die tijd bang was, is dat het helemaal op mijn kop zou vallen. Maar ik was verre van weg. Verre was ik bezig met, uh, ja, dan heb ik best wel wat last en zo. En ik zie dat ik meer begint te roken of zo, of veel in de koffie zit en uh, weinig meer eet. Joh. Daar had ik in mijn gezin in toen. Ja. Maar... Kon je blijven werken? Op een gegeven moment moest je stoppen. Of... Nou, kijk, uiteindelijk uh, uh, blijf je door emmeren. Je blijft sudderen eigenlijk. En op een gegeven moment merk je dat, je dat je met vallen opstaan... dat je je dingen probeert te doen. Hè. Ik merkte al dat ik op een gegeven moment last kreeg van hartkloppingen... en een steek in mijn buik en dat soort dingen. En uiteindelijk, uh, ja, voor mij was het druppel toen... Uh, wanneer was dat? In mei, april? De vuurkramp in Enschede... Uh, de dertiende was dat. Toen, uh, ja, een paar dagen later gingen wij. Ik was ja. bij de me in Rotterdam. En wij werden daar ook heen gestuurd. Je ging daar gewoon heen. En uh, ja, toen kwam ik thuis. En de uh, dag daarna was het voor mij uh, een oefening. Die ging naar de, naar de supermarkt. Die stond er met m, ja, met toen met mijn jongste dochter. Mijn oudste dochter. En, uh... Ja, toen. toen uh, Alle weerstand was weg. Je kon het niet meer. wat je daar had nee, gezien. Nee, maar ik, ik wist ik kwam, het wel en Ik er voel, zo hard ja, ja, wat, wat gebeurd is dat. Uh, van het een op het andere moment. ik begon enorm te zweten. Ik kreeg angst en paniek aanvallen. Ik kreeg enorme hartkloppingen. Ik heb toen echt letterlijk een vuurlijk in mijn broek gescheten. Alles liep gewoon naar mijn broek. En, en, en uh, ik, ik, toen ben ik zo verschrikkelijk geschrokken. Ik denk, wat is hier aan de hand? En ik had die. Idee, iedereen kijkt naar mij. Dus ik heb geld op die baan die gesmeten. En ik woon in een klein dorp. Ik denk van als het te weinig is, dan kom ik bijvoorbeeld naar wat terug. Ik heb mijn dochter gepakt en ben die zaak uitgerend. En uh, toen was het over. En dacht ik: van nou ja, weet je, gewoon foutje vermoeden, natuur. En uh, ik: nou ja, weet je, ik ga gewoon naar huis, zeg niks. En uh, ik ga een uur later gaan, ik tanken, het tankstation. En toen stonden er twee mensen voor me, toen kreeg ik het weer. Toen moest ik wachten in die balis. Zo, Ik dit gaat niet goed. Ik: nou, we gaan het morgen wel zien. Hè? Een dag daarna moest ik naar uh, het werk en ik reed naar Rotterdam. Ik woonde toen in Brabant en ik moest die Haringvlietbrug over, dat weet ik nog wel. Toen dacht ik: van nou, uh, er gaat iets niet goed. En ik kwam steeds dichter bij het bureau. Ja, toen stond ik voor het bureau en toen, toen uh, was één groot drama. Ik wist ook niet wat er gebeurde. En dat vond ik juist ergens, omdat ik niet wist wat er aan de hand was. Weet je, omdat dat, ja, toen was het niet zo met al die zelfhulpboeken. Die had je wel, maar niet op dit gebied. Althans, Hoe reageerden niet... collega's? Nou, die begreep er niks van. Want, uh, ja, weet je, kijk, uh, ik loop vijf kwartier in een uur en ik ben altijd van de drukkelijk aanwezig. Weet je, als ik u broek om, dan gil en schreeuw ik. En uh, dat moet ook gewoon gezellig zijn, op zo'n bureau. Buiten moet je op QV'er zijn. En ineens uh, had ik muziek ziek gemeld omdat ik van alles markeerde. Weet je, daar begrepen ze ook niks van. Dat snapten ze ook niet. En ook toen ik na zes weken met Hangenwurgen weer terugkwam, weet je, daar, uh, ja, je merkte als ze je bijna gingen meiden of zo van een van de besmettelijke ziekte had, Want ze konden dat niet matchen hè, met, met de herrie die ik altijd maakte. Hè, en dat vrolijk en gezellig was. Met dat ik nu zwetend op een bankje zat en maar twee uur per dag mocht werken of zo. Dat, ja. dat matchen ze in de Dat Het ook het niet, niet in, in de cultuur, kun je je voorstellen, om lang stil te staan nou, bij. dat niet zoals dat nu. Soort weet je, al niet nu zoals dat nu. is nu anders? Ja, dat is heel anders. Kijk, natuurlijk kan het beter, het kan anders, weet je, maar er is zoveel veranderd in, in al die jaren. En natuurlijk hebben wij nog een ziekte, we zijn, maar dat heb je overal. Weet je, alleen we hebben interne, externe, zijn er meer mogelijkheden als toen. Kijk, of je er gebruik van maakt, uh, dat ligt ook een beetje aan jezelf. Hè, want ik, ik heb er wel toen bewust van gekozen om dingen te gaan doen. Maar weet je, die, het, het, er zijn kansen, er zijn meer kansen als toen. Weet je, toen toen uh, was dat gewoon maar nog niet het Maar het begint met wel. jezelf. Om erover te gaan praten. Nou, je moet cirkels doorbreken en uh, knopen doorhakken. En uh, uh, je moet vooral doen. En, en, uh, ja, ja. Uh, en soms moet je onorthodoxe methodes gebruiken. En gewoon tegen de schrijver. is dat schrijven geweest. Ja, nou ja, ik had een huisarts en die werd op een gegeven moment een beetje gek van mij natuurlijk. Want ik wilde gewoon weten wat er is er aan, het, Hoe lang duurt het en zo, blablabla. Je zegt: koop een schriftje en uh, ga wat schrijven, weet je, wat je mankeert, hoe lang het duurt en dat soort dingen. Nou, ik denk, dat ga ik echt niet doen, want dat, dat is helemaal niks voor mij. En ik heb toen s'avonds laat, of begin van de nacht, mijn een oude pc aangezet. En ik ben een verhaal schrijven. En uiteindelijk is het een verhaal. Uh, uh, vorige februari kwam dat via, wat is het originele script? kwam dat via een mapje, kwam dat weer uh, uit een kast uh, vandaar, uh, tevoorschijn. En toen besloot ik, weet je wat, ga eens kijken of ik een boek van kan maken. Ja, en dat is het Dat, dat is gelukt. Ja, dat zeker. boek ligt er nu. Het is ja, een politiethriller. thriller En het heet ja, ja, Bakker en van Wilgen. Ja, precies. Ja. Ja, het gaat helemaal niet over, nee, totaal niet. over waar je nee. het nu allemaal over gaat hebben. Nee, niks. Want jij gaat een oproep doen. Ja. We hebben hier het spreekgestoel te staan. Ook in onze nieuwe studio. Erik van Dommelen neemt plaats daar ja, dank je. achter de microfoon. Erik van Dommelen is onze optimist. Kan die? Zeker. Nee, nooit sta ik één seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil. Deze tekst uit de pastorale van Ramsey Schaff en Lisbeth List uit 1968... geschreven trouwens door Leonard Nijg... is heel treffend voor het begin van mijn politiecarrière. Eigenlijk ook al in de periode daarvoor. Ik werkte hard, vaak en lang. Deed extra diensten en ging geen probleem uit de weg. Ik sprong zonder dat ik wist hoe diep het was. En ik liep zonder te ver hoe, weten hoe ver het was. En ik tilde zonder dat ik wist hoe zwaar het was. Over mijn gevoelens sprak ik nooit. Nooit geleerd en ook niet echt behoefte aan. Waarom eigenlijk eigenlijk? Ik was jong, sterk, alleen bang dat het hemel om mijn hoofd zou vallen. Oh ja, het belangrijkste. En ik ben natuurlijk een Rotterdammert. Nooit zeiken, had ik toen maar beter geweten. Toen ik ziek werd, had ik totaal geen idee wat mij nog te wachten stond. Ik wist niet wat ik had, hoe lang het zou gaan duren en of ik ooit weer mijn werk op straat op kon pakken. Over het laatste heb ik mij veel en vaak zorgen gemaakt. De keren dat ik huilend in de badkamer stond, in de spiegel keek en mij verbaasde over hoe ik eruit zag, sprak ik telkens dezelfde woorden tegen mezelf en tegen een persoon die ik niet meer kende. Als een soort van mantra. Ja, het komt goed. Ik word beter en jij krijgt me echt niet klein. Ik ben er heilig van overtuigd dat je veel cirkels kunt doorbreken. Alleen daarvoor moet je wel knopen doorken. Stappen zetten en beslissingen nemen. Soms orthodox. Vergeet niet, elke reis begint met de eerste stap. Doe, durf, onderneem en wees anders. Laat je niet leiden wat anderen maar ook van je denken. De magische manier van overleven is volgen. Alleen daarin onderscheid jezelf niet in. En waarom dit alles? Omdat je het waar bent. Punt. Maso. Erik van Dommelen, dankjewel. Het verhaal van Erik... en dat van alle optimisten is terug te vinden op de sites van 1Vandaag... en Radio 1. En het boek van Erik, Bakker en Van Willigen... dat ligt in de boekwinkel. Dankjewel. Er ligt misschien nog eentje onder het stof, ergens achter de bank... maar in 1996 was de Flippo een kostbaar bezit. Net zoals nu op het schoolplein de Squishies. Ja! Oh my god, het voelt zo ontzettend fijn aan. En gaat hij gewoon nu weer helemaal terug naar zijn originele vorm. Hoe apart is dat? Ja, squishies, Japanse knijppoppetjes. Je telt niet mee als je ze niet hebt. Maar waarom juist die poppetjes? De bedenker van de Flippo die neemt ons straks mee naar het Flippojaar 1996. Wat is het geheim van de rage? Lambert, jij hebt een fact-check gedaan die een beetje anders is dan anders? Ja, want wie is toch die Loes waar Jesse Klaver gisteravond zo lyrisch over was? Hij las zelfs een bericht van de campagne-medewerkster voor. Maar bestaat Loes wel echt? Is Loes feit of fictie? Ik hoop het je zo te oh, kunnen vertellen. Tegen drieën dan weten we het zeker. Zeg, uh, dat allemaal na het NOS Journaal. NPO Radio 1. Islot Thomas. Een van de hoofdverdachten van de vergismoord op Jordi Latumahina... is vrijgelaten. De man is volgens het OM een van de schutters. Volgens de rechtbank is daarvoor niet genoeg bewijs. Tegen de man werd eerder deze maand 30 jaar cel geëist... Een tweede verdachte hoeft zijn enkelband niet langer om. Volgens de rechtbank heeft hij lang genoeg vastgezeten. Hij wordt verdacht van heling. De burgemeester van Appingedam is op bezoek geweest bij twee hongerstakers... die een betere schadeafhandeling van de aardbevingen eisen. Hij bracht verslag uit van een gesprek dat hij heeft gehad met minister Wiebes. De burgemeester van Appingedam probeert in de zaak van de hongerstakers te bemiddelen. De man die in de plenaire zaal van de Tweede Kamer... heeft geprobeerd zelfmoord te plegen... is een man van 65 uit Groenlo. Volgens Omroep Gelderland is het een activist... die zich al langere tijd hard maakt... voor de legalisering van wietteelt voor medicinaal gebruik. Tegen een bekende had de man gezegd... dat hij zijn leven wilde geven om zijn doel te bereiken. En het openbare leven in Frankrijk ligt grotendeels plat... Duizenden Fransen staken uit onvrede over de hervormingsplannen... van president Macron, die wil een flexibeler arbeidsmarkt. Onder meer de spoorwegen, de luchtverkeersleiding, de gezondheidszorg en het ambtenarenapparaat zijn getroffen door de staking. En van Lieselot naar Helene, Helene de Geest, want die heeft file nieuws. Er staat alweer file op de A12, Duitse grens Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijs wordt 6 kilometer. Er staat daar een vrachtwagen met pech en daardoor is de rechterrijstrook daar dicht. En verder nog wat vertraging op de A12. 28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Wezep en het Harde 5 kilometer file. Suzanne Bosman. Een vandaag. En dan gaan we weer kijken in het gevangenisdorp Veenhuizen in Drenthe. Morgen opent astronaut André Kuipers daar een nieuwe grote expositie in het gevangenismuseum. Ongeveer 1 miljoen Nederlanders hebben een voorouder die daar in Veenhuizen in een strafkolonie heeft gezeten. Landlopers, bedelaars, andere criminelen kwamen daar terecht voor een heropvoeding. Want terwijl het ooit begon als kolonie van weldadigheid voor armen, werd het uiteindelijk gewoon een gevangenis. In 1859 wordt Veenhuizen aangewezen als Rijkswerkinrichting voor mannen. Naast bedelaars en landlopers komen hier ook veroordeelden hun straf uitzitten. De levens van tienduizenden mensen zijn beïnvloed door hun verblijf in Veenhuizen. De nakomelingen zijn verspreid over heel Nederland. Wie weet vind jij hier ook wel een voorouder terug. Ja, en weten voor wie dat in ieder geval geldt? Astronaut André Kuipers. Dus hij is veroordeeld omdat hij aan het bedelen was. Ja. En dan word je een jaar voor naar Veenhuizen gezien? Ja, en we weten gewoon dat hij. Um, eigenlijk sinds 1884 alleen maar terugkomt. Oké, okay, meerdere keren. Acht keer. Ja. Acht Ach, keer zelfs. Ja. En zangeres Wilke Alberti. En ik zie dat er vrij veel inschrijvingen achter staan. In ieder geval vier. Dus dat wil in ieder geval zeggen dat hij vier maal in Veenhuizen heeft gezeten. Ja. En ook de voorouder van tv-persoonlijkheid Albert Verlinde... beter het leven maar niet. Acht keer is hij in het Belafsgeticht geweest. Als je het goed bekijkt, heeft hij vanaf zijn 29e tot aan zijn 56e, 57e... dus bijna 30 jaar, heeft hij... Uh, in de kolonie gezeten. Dus in de kracht van zijn leven. Het is geen vrolijk maken. Nee, vooral. het is geen... Nee, nee, nee, nee. Nee. Al deze nee. BN'ers kwamen er dankzij het NTR-programma... Verborgen Verleden achter... dat zij voorouders hadden die niet van onbesproken gedrag waren. Dat geldt ook voor tv-presentator Philip Frerix. Christina. Christina Wika heette ze. En uh, ja, het is een beetje misgegaan met die Christina. Uh, ik weet ik heb niet kunnen achterhalen... wat er precies aan de hand was, maar... Het feit dat ze dertien kinderen had van dertien verschillende vaders geeft wel enigszins aan dat het misschien een, ja, hoe zou je dat genoemen, een sociaal geval was. Het was dus iemand die een, een wat onaangepast leven leidde. En die is uiteindelijk in, die, in een van die koloniën van weldadigheid terechtgekomen. Die toen waren opgericht aan het begin van de... 19e eeuw. En zelfs daar bleek het voor haar moeilijk haar gedrag te veranderen. Daar heeft ze zich ook nog weer misdragen. Min of meer, ze werd ervan beschuldigd dat ze... wat ze werd dan ondergebracht bij een gezin... dat ze de vader des huizes probeerde te verleiden... of dat soort zaken. Het feit dat zoveel Nederlanders een voorouder hebben gehad in Veenhuizen... die in het geval van bijvoorbeeld Alberti, Kuipers en Verlinde... maar bleven terugkomen, zegt veel over die tijd, al dus Freriks. Die, uh, dat Veenhuizen en, en die uh, als verlengde van de kolonie van weldadigheid... die zijn ontstaan vanwege... De gigantische armoede die er was in Nederland. En uh, de gegoede burgerij was eigenlijk bang dat dat uh, volk, dat het zo slecht had, dat dat in opstand zou komen. Ja, een criminele, arme voorouder of niet? Uiteindelijk is Philip Frerix in de elite terechtgekomen. Laten we zeggen, ook uh, de armere mensen, die krijgen van, uh, vanaf het uh, begin van de 20e eeuw of. Die, krijgen ze de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. De leerplicht wordt ingevoerd, de kinderarbeid is afgeschaft. Dus het idee van gelijke kansen. Ook arbeiderskinderen die kunnen zich dan ontwikkelen. En daar ontstaat natuurlijk een, nou, ik wil niet zeggen meteen een nieuwe elite uit. Maar in ieder geval, het blijft niet meer beperkt tot de mensen die het al goed hebben. Van vaders kant stamt Filip Frederiks af van arme landarbeiders. Het was zijn opa die die armoedecyclus doorbrak. Nee, maar mijn, mijn grootvader, dat is al een uh, machinist bij de spoorwegen. Dus dat is, dat is dan nog wel een, uh, zou je kunnen zeggen, arbeider. Maar wel al een arbeider met een zekere status. Uh, en zijn zoon, mijn vader, die gaat naar wat we tegenwoordig de HBO noemen. En vervolgens... Uh, uh, komen wij dan, mijn broer bijvoorbeeld, die wordt, uh, die wordt arts. He, dus uh, je ziet elke keer dat het een, uh, een stapje hoger gaat, bij wijze van spreken. Ja, Philip Frederiks is zelfs, u weet het, een nieuwslezer geworden. Nou, morgen dan opent astronaut André Kuipers... dus een nieuwe expositie in het Gevangenismuseum. En ook zijn eigen voorouder zal daar te zien zijn.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 Dave Barnes. Nieuws via de NOS komt uit Appingedam. We hoorden het al in het nieuws. Daar zijn twee mensen namelijk in hoorstaken gegaan. Ze protesteren tegen de trage afhandeling van de schade door de gasbevingen. Een van hen heeft al elf dagen niet gegeten. De burgemeester ging op bezoek bij hun kampement. En dit is de noodblok van Oost-Groningen. Die heeft zijn eigen geschiedenis al hier. Dat was in de jaren zeventig. Toen zijn er, de Kamerleden zijn uitgenodigd hier om te komen. Uh, toen was er veel werkloosheid, grote armoede. Sinds die tijd is die dus kennelijk nog steeds nodig in Oost-Groningen. En terwijl een van de ondersteunende actievoerders van het kampement... nog een slinger geeft aan de noodklok... loop ik de bouwketen in waar de hongerstakers op hun bedjes liggen. Het zijn Janny Knot en Jan Holsman. Ik doe dit om de toestanden hier eindelijk eens een keer aan het daglicht te brengen, maar die gebeuren. Het zijn allemaal individuele gevallen. En die individuele gevallen, die vallen niet op. Maar in de massa valt het op wat er gebeurt. Het erge wat er aan de hand is dat mensen wel drie jaar bezig zijn om met een schade te komen en steeds verder in de problemen raken. Hoe lang wilt u doorgaan? Ik ga door totdat er een oplossing komt voor een van mijn vijf cases. Ja, maar u zet uw gezondheid nu op het spel? Ja, dat weet ik. Dat weet ik, maar het is niet anders, het werkt niet anders. We hebben gaslocaties bezet, we hebben namlocaties bezet, we hebben kantoor bezet. Uh, dit is gewoon een andere poging tot het bereiken van een doel. Ik zag eigenlijk geen andere mogelijkheid dan dit te doen. Ik zag hier geen andere mogelijkheid om daadwerkelijk nog een punt te zetten. En daar ben ik gewoon in begonnen nu. En dat voer ik ook door tot het einde. Vandaag komt de burgemeester van Appingedam, Anne-Wietse Himstra, spreken met de hongerstakers. Pers is niet welkom bij dat gesprek. En na een half uur komt hij weer naar buiten en vertelt wat er is besproken. Nou, we hebben het natuurlijk gehad over, uh, over wat hij speelt, wat de gevoelens zijn uh, en uh, uh, wat, uh, wat een richting is soms. Van, nou, hoe, hoe komen we een stap verder en hoe kunnen de gezondheid voor de, van de mensen die binnen zitten uh, in, in dat belang en kijken welke oplossingen er kan zijn. Want u had ook met Vibes gesproken, hij kunt u ze iets bieden? Nou, dat is, dat is, uh, uh, wat ik kan doen, is proberen wat te bemiddelen, kijken van nou, waar zit wat ruimte. Uh, waar zit beweging? En Ik heb al gezegd, uh, er zijn natuurlijk best schrijnende casussen die ook hier voor liggen. Uh, en daar moet gewoon een oplossing in komen. Uh, zonder actie, met actie, maar die moeten gewoon opgelost worden. Uh, en nou, we gaan kijken waar we de komende dagen naar uh, kunnen komen. Maar is er zicht op de oplossing? Uh, nou, dat moet blijken uit de gesprekken die moeten plaatsvinden. En daar praten we binnenkort over veel. Nou, over die hongerstakers in Appingedam. Een verslag was dat van NOS-verslaggever Mark Hamer. Feit of fictie? Oké, okay, Lammers, we gaan even terug naar uh, gisteravond. Zag je ook hoe Jesse Klavers een entree maakte in die zaal uh, in Amsterdam... waar ze de verkiezingsuitslag vierden? Ja, het was weer alsof er een uh, popster binnenkwam. Maar ik vond het wel heel sympathiek dat hij uitgebreid zijn vrijwilligers bedankte. Luister maar. Gisteren kreeg ik een berichtje van Loes. een van onze campagneleiders in het land. Loes! Loes! Ik ga een stukje voorlezen van het bericht. En wij waren al lang blij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 Ja, nou, noem mij cynisch, maar ik vroeg me meteen af... bestaat die Loes eigenlijk wel echt? Ik bedoel, ze krijgt geen achternaam van Jesse... en dat berichtje wat ze me stuurde over die PVV-stemmer... die dankzij Loes ineens GroenLinks ging stemmen... ja, dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Het is bijna zijn. een sprookje inderdaad, en verder? Nou, ik ben eerst aan het uh, googelen geslagen... maar ik kwam er al snel achter dat Loes een echte GroenLinks-naam is. In Amsterdam heb je Loes Knotter en Loes de Jong... die actief zijn voor GroenLinks. In Uden heb je Loes Petersen, in Rijzen Loes Terharmsel... in uh, Zwolle Loes -Lodder in Den Haag Loes Veger, allemaal GroenLinks loesen. Ja, dat zou, zou dus kunnen kloppen, zeg je dan. Maar uh, het kan nog steeds dan wel een, een bij elkaar geraapte Loes zijn... of een, of een verzonnen persoon. Weet je wat, wat Geert Wilders deed met nou, Henk Ingrid. Ja, precies. Heel veel politici doen dat. Hè. Dan zeggen ze, ik sprak vanmorgen, is er veerster... en die vertelde ja. mij, nou, en dan komt er me toch een mooi verhaal. Mm -hmm. Dat kunnen we niet BlindLinks vertrouwen natuurlijk. Dus ik vroeg vanmorgen het campagnebureau voor GroenLinks... of ze me door wilden verbinden met Loes. Loes? Nee, um, zal ik anders een oproepje plaatsen in ons uh, interne communicatiesysteem... of iemand weet wie die Loes is en dat ik u dan terugbel? Nou, en dat oproepje dat hielp, want even later kreeg ik het nummer van Loes... Loes Petersen uit Uden. En tot mijn verbazing kreeg ik haar de Loes inderdaad aan de telefoon. <lacht> ik besta echt en ik ben niet zomaar een Henk Ingrid... of nou ja, een <lacht> goede alternatief daarvoor... Ik, uh, ja, ik bestaat echt. <laughs> ja. Ja. Ze bestaat dus echt en die ontmoeting met die PVV-stemmer die GroenLinks ging stemmen ineens, dat is ook echt gebeurd, vertelt Loes. Ja, daar stond ik zelfs bij. Die mensen die zagen ons eigenlijk al aankomen en die stonden net buiten uh, te roken en die gingen naar binnen. En we belden aan en ze deden toch open en uh, ja, ze zeiden ook een paar keer in het gesprek, ja we waren eigenlijk helemaal niet van plan om uh, het gesprek met jullie aan te gaan. Uiteindelijk zei eentje van ja, we hebben de stempel al weggegooid. Maar toen begon die mevrouw van nou ja, nee, volgens mij het papier is nog niet opgehaald. Dus die liet naar binnen om het, om het op te halen. Ah, inderdaad, toch echt net een sprookje. Een PVV-stermer werd een GroenLinks-stermer. Zeg, was Loes blij met de uitslag trouwens van GroenLinks? Ja, want de partij heeft in Ude voor het eerst een zetel in de gemeenteraad. Dus Loes bestaat niet alleen echt, ze is ook nog eens een heel gelukkig mens. Ja, wat een mooi verhaal. Dankjewel hiervoor, Lammert. zeg over een uurtje, ja, straks gaan we nog over dingen die eerder zijn. Gebeurt praten. Maar ja. over een uurtje kom jij nog terug met trending vandaag. Ja. Uh, wat is er trending? Wallen. Heel veel uh, ophef over een grap van Giel Belen. En hoeveel is jouw Facebook-account waard? Dat hoor je zo meteen. Oké, okay, dat is dus uh, over uh, ruim een uur. Uh, eerst gaan we terug naar... Uh, nou, wat zullen we zeggen? Flippo's en zo? Waar heb ik dat eerder gehoord? Ja, want uit het niets duiken opeens op elk schoolplein de squishies op. Die knijpt erin en dan komt hij ja, heel rustig weer naar boven. Sommige zijn gewoon mooi schattig. Lekker vol. En ze knijpen echt heel fijn. Sinds een paar weken heeft iedereen in deze klas een squeezy. Een meisje uit onze klas die had hem als eerste. En ja, opeens uh, had iedereen hem. Ja, zo gaat dat bij kinderraarsjes. Die zijn trouwens van alle tijden natuurlijk. In de jaren 50 de hula hoop. In de jaren 60 de skippiebal. In de jaren 70 had ik van die klikklakballen. Maar uh, de raarsje die elke schoolpleinhype overtrof... waren toch wel de flippo's. Flip de winkels die kunnen ze niet aanslepen. De zakken chips van Smith. In de zakken van een smis zit een fantastisch Flippos. Flippos. Flippos in de zakken. Flippos. Flip flip flip Kinderen in Nederland zijn er helemaal gek van. De raasje gaat verlopen, dus gewoon door. Eén berg chips, Het houdt dus in dat ze de zakken openmaken. De flippos eruit en wegwezen. Er zijn wel honderd verschillende flippos die je gratis kunt sparen. Ja, enorme hype dus in de jaren negentig. De plastic schijfjes in die uh, zakken chips. Hans Zandvliet, goedemiddag. Goedemiddag. U bent de flippo koning, hè? Ja, die stempel heb ik nog steeds zo fijn voorhoofd. Ja, ja. Wat vindt u daarvan? <laughs> bent u dat uh, nog steeds trots op? Nou ja, ik denk er wel natuurlijk nog steeds met uh, plezier, uh, plezier aan terug. Uh, dat, uh, dat kan ik natuurlijk niet uh, ontkennen. Uh, alleen het, het, het duurde veel langer dan wij natuurlijk ooit hadden kunnen bedenken. Uh, en na, na, na een jaar of drie, vier had ik er wel een klein beetje mijn buik van vol. Ja, en ook niet <laughs> alle episodes van die hele Flippo-geschiedenis waren even florissant natuurlijk. Maar daar komen we misschien nog wel op. Zeg, uh, die Flippo, help, help ons nog even. Hij zat dus in die chipszak, uh, een uh, uh, rond dingetje. Ja, ja. Ja. Ja, ronde, ronde schijven zijn de eerste generatie. waren gewoon ronde schijfjes met uh, afbeelden van de Looney Tunes. Die waren toen erg, uh, erg populair. Uh, kinderen gingen er zelf al les spelletjes mee ontwikkelen dus ja toen gingen wij ook denken van hé hey, wat, wat kan je nog meer doen. Dan oh, het zijn begon we... voor u eigenlijk alleen met zo'n rondschijfje in de, in de chipzakken. en toen gingen de kinderen ermee spelen en toen ging u er weer spelletjes mee bedenken. En toen gingen wij weer oh, andere okay. dingen ja. uh, verzinnen. Toen gingen we bouwflippo's en de kinderen probeerden ze uh, van ja het was een kunst of flexibel materiaal dus weg te schieten en uh, toen zijn we met uh, uh, flippo's uh, de flying flippo of de shooters uh, die kon je dan wegschieten uh, ja, en zo zijn we continu blijven. Uh, Blijven innoveren en proberen andere dingen aan het product toe te voegen. Eh, om die rage ook maar een beetje levendig te houden, uiteraard. Ja, wist u van tevoren dat het zo'n, toen u de eerste Flippo in de chipzak stopte, zeg maar, dat het zo'n succes zou worden? Nee, nee We hebben het ge ooit geïntroduceerd uh, uh, bij toeval in, uh, in Mexico. Ook bij een uh, Pepsi Foodgroep-divisie. Uh, daar explodeerde het werkelijk toen het. Uh, ja, daar waren we allemaal redelijk uh, uh, verbaasd over. En vervolgens is het uitgewaaid. Ja, zo'n soort olievlek over de hele wereld heen. Ja, iedereen wilde ze hebben. Ze zaten op een gegeven moment... in de pakken wasmiddel. Er zaten weer varianten bij uh, de winkelbedrijven. Uh, uh, nou, persil wasmiddelen... Daar hadden we nog met zusken uh, en Wisken erop. En uh, ja, zo gek kunnen we niet verzinnen. Natuurlijk voetbalvarianten. Uh, Enig op, idee ja. hoeveel er in omloop waren. Dat moeten er toch honderden miljoenen geweest zijn? In totaliteit? Ja? Wat we hebben geproduceerd? Nou? Wereldwijd? Ja. <laughs> uh, het heeft zes jaar geduurd, hè? Mm -hmm. Meer dan 300, 300, meer dan 300 miljard van die schijfjes. Ja, ja. Zeg nu dat ze ook thuis liggen, want u, ja. u, u had een, een landgoed, u was de overbuurman ja. van toen nog Prins Willem Alexander, met ja, een klopt. kluis. En ik begreep dat je daar echt kon zwemmen in de Flippo's. Ja, mijn kinderen, uh, uh, zeg maar die kluis en, uh, uh, waar ik woonde, was een zeer uh, geliefd object van uh, alle klasgenootjes van mijn kinderen. En die kwamen regelmatig kwamen die, uh, over de vloer. En alles was netjes in het begin in dozen ingepakt, per soort, per land wat we allemaal produceerden uh, tot ik een keer beneden kwam en toen leek het wel de kluis van Dagobert Duk en uh, zaten die kinderen daar, tot, tot werkelijk tot hun zaten ze in al die schrijfjes. Ja, wat, wat, wat, wat voor gevoel bekroop u toen? U toen? Uh, wat voor gevoel? Ja. ja, nee ja als je dat het... dan ziet ja, ja. Dat, Als je dat ziet, ja, ik vind, nou, wat, waar ik ontzettend veel spijt van heb, is dat ik daar toen geen foto's van heb gemaakt. Het is gewoon helemaal niet vastgelegd. Uh, uh, ik was in eerste instantie eigenlijk boos. Ik vind verdorie al die series, het ja. was door elkaar. Ze dus terug in de dozen. Volgorde. Ja, precies. Ja. Dat is uiteindelijk is dat in dozen en in vuilniszakken is dat Ach. allemaal weer gegaan. Uh, maar ja, een paar maanden later lag het, weer, uh, lag het alweer al helemaal ondersteboven. Nou, toen heb ik dat maar uh, gelaten en eigenlijk nooit meer gaan kijken. Dat ik me eerlijk gezegd een beetje aan een Ja, Ja, ja kon, kon ik kan me wat bij ja. voorstellen. Nou ja goed, uh, de, de, die Filippo's zijn daar niet meer. Het huis is ook niet meer uh, van nee, u. Uh, uh, want, nee. hoe, hoe kon het op een gegeven moment zo misgaan? Want ja, het heeft jaren geduurd en dat was natuurlijk prachtig. Ja. Dat het zo lang aanhield en dan in één keer dan is het klaar. Nou ja, kijk, met een raasje, dat, dat zie je over het algemeen... dan ja. denk je, nou, drie maanden, zes maanden, max... en dan is het wel, dan is het wel voorbij. Uh, dat zeg ik, dit heeft vijf tot zes jaar heeft dit geduurd. In die tussentijd uh, ja, kwam ik ook op een ander idee. Want die flippo's, die hadden... Uh, kijk, het onderwerp was natuurlijk leuk. Uh, het moet, moet leuk stripfiguurtjes. zijn. stripfiguurtjes? Uh, ja, ja, de stripfiguurtjes, die moeten populair zijn. De kinderen konden er ook iets mee doen. Dus je kon, ze, je kon tegen elkaar spelen, ze van elkaar winnen... Uh, en, uh, ja, die, en we hadden ze waarde meegegeven. Dus die, die combinatie van, van factoren in de ogen van kinderen... die, die zijn toch wel mede bepalend Dat voor de succes Dat er een soort geweest. competitie dan ook in zit. Ja, er ja. ja, zit er een competitie element in. Uh, ja, ze hebben ook waarde hè, in de ogen van de kinderen. Ja. We hadden ja. ze allemaal punt, verschillende mm -hmm. puntensystemen gegeven. Uh, en op een gegeven moment kwam ik het idee van... Hey, uh, ik heb geknikkerd, mijn vader heeft geknikkerd... mijn kinderen waren ook aan het knikkeren. Ik denk... Waarom zijn er geen knikkers met de Looney Tunes erin... of met Donald Duck erin of met Mickey Mouse erin? Dan gaan ze maar door. Ja, toen ben ik al uh, in uh, 1998 gaan investeren in de ontwikkeling van een nieuwe generatie knikkers. Want alle kinderen in de wereld blijken te knikken. Ja. Ik denk, ja jongens, dan is succes ook verzekerd. Knikkers hebben ook waarde. En je krijgt dan ook een gerichte vraag. Want ja, nu heb je knikkers met kleurtjes en verschillende formaten. Ik denk, maar als jij knikkers hebt met echt Pokémon erin, Donald Duck erin, Mickey Mouse erin, dan gaan ze maar door. Ik denk dan is uh, uh, min of meer succes verzekerd. Je kunt er ook reproducties van producten ja. in doen. Maar dat was niet zo. Hè? Blijkbaar is dat knikkeren dat ook vanzelf weer opkomt en weer verdwijnt eens uh, in zoveel tijd, dat, dat is toch heel weerbarstig. Nou, ik heb ze in, met uh, heel veel moeite in uh, uh, bloed, zweet en tranen en enorme bedragen die geïnvesteerd zijn, ja. uh, hebben we ze in uh, begin 2014 op de markt gebracht. Uh, de Deense Supermarkten hadden een actie met uh, uh, alle deelnemende landen aan het WK. Daar stonden de kinderen niet overdreven tot de hoek van de straat om hun uh, WK-verzameling bij elkaar te sparen. Uh, wat een zeer beperkte mm. productiecapaciteit. Ik, ben toen, uh, uh, ik moest toen geopereerd worden. En uh, dat is niet goed gegaan. En uh, uh, ja, daar, daar zal ik de rest van mijn leven mee moeten leren leven. En uh, ja, en toen ging opeens uh, ja, toen ging opeens alles mis. Ja, ja, ja. Zeg, hoe is ja. het nu met u? En waar houdt u zich uh, nu mee bezig? Uh, nou, ik, uh, ik help. Uh, waar hou ik me nu mee bezig? Nou, ik help mijn dochter, die heeft een, uh, die heeft een uh, heel mooi project in Tanzania, een eigen school Weeshuis. Daar, uh, uh, daar probeer ik uh, haar een beetje in te ondersteunen, want er heeft ze heeft inmiddels meer dan 100 kinderen. Uh, mijn zoon die is een beetje bezig om uh, uh, te proberen uh, mijn richting op te gaan, want ik heb ook tegen hem gezegd: joh, moet je moet luisteren, die generatie jouw generatie, die is opgegroeid met uh, flippo's. Ja, de, totdat ze middel in de flippo's stond. Ja, ja. ik mm -hmm. zeg, die, hebben, die zijn nu bezig kinderen te krijgen. En over een jaar of drie, vier, dan hebben ze kinderen... Ja. die ook op de basisschool zitten. Ja. En wat wordt de nieuwe rage dan? Uh, nou, ik denk dat uh, te zijn de tijd over een aantal jaren... Uh, zeg maar, een uh, herintroductie van die flippers. Niet in de zakken chips, want het is niet goed voor de kinderen. Het is niet nee. gezond. Maar je zou dat bij de supermarkten kunnen doen natuurlijk. Uh, zoals dat nu regelmatig gebeurt. Met de tomaatjes. En de ja, ja, en ja. kan ook. Ja. Je kan ja. leuke tomaatjes maken, leuke komkommetjes ja. maken. We <laughs> Is gaan allemaal het mogelijk. zien. Ja, ja meneer Zandvliet, Ja, het was een prachtig verhaal, dat van de fliphoes. Nou, ik wens ja. u succes met alle nieuwe projecten die er uh, mogelijk aankomen. Eventuele nieuwe rages. Fijn dat u erover wilde vertellen bij ons hier uh, in één vandaag. Goedemiddag. NTO Radio 1.